Die is sinds half drie bezig met een onderzoek. Er staan brandweerwagens, politiebusjes en ambulances klaar. De politie wil niet zeggen waar de verdenking op is gebaseerd. De auto stond er al een paar dagen en kwam volgens de Utrechtse politie in beeld bij een onderzoek.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 Het weer verspreidt over het land nog wat buien, maar vanavond klaart het op. Morgen bewolkt en van het westen uit regen. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files dus op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Bussum 2 kilometer. A4 richting Den Haag nog 6 kilometer tussen Roelevaansveen en Hoogmaade. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en de nog 3. Op de A13 naar Rotterdam tussen knooppunt ipenburg en de afwitberken roodreis 8 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is bij de afwitberken roodreis de rechterreis ook dicht. En op de A44 Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Z, Zee. Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboulevard. When in this town, you're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck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 En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van me met liefs uit Londen.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 I'm on. 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhuis. Zom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 Deze wat is jouw kracht enorm. Het water vloedt hier, langgemaakte strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey hey hey, ik ben niet met volle ten. Zullen we gaan zitten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 Your heart and soul unfold. Your body is free and the whole. Dance, or you can't dance, or you can't dance no more. Get on the floor and get a come back, then upside down. Easy now. Let me.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 Het nos -journaal. Burgemeester Verve van Schiedam heeft haar ontslag ingediend. Reden is de aanhoudende negatieve publiciteit.